Horloges. Een hoorspel geschreven door Karel Tzop in een vertaling van Lies Rutgers. De regie heeft Wim Paul. Laat ik beginnen met u mijn hartelijke groeten te doen... en u er tevens op te wijzen dat brieven schrijven niet mijn sterkste kant is. Eigenlijk heb ik het nooit hoeven te doen. Ik had altijd werk in overvloed en bovendien twee kinderen... En waar ik mij nu bevind, wordt aan een goede stijl van schrijven geen waarde gehecht. Ik schrijf u daarom, zeer geacht bureau, van de president, omdat natuurlijk iedereen wel eens één keer in zijn leven uit kan glijden en voor zijn vergissingen moet boeten, of hij nu een schooier of een onschuldige is. Zo is het leven nu eenmaal. En daar moet je ook niet over klagen. Ik was deze mening altijd toegedaan. Maar nu, geacht bureau. Nu mijn eigen zaak in het geding komt... Moet ik toch werkelijk zeggen... Wat te veel is, is te veel. Ik zou heus mijl mijn mond houden... En het verdragen, Als al die klokken er maar niet waren. Ik weet wel wie met pek omgaat, wordt ermee besmet. Maar rechtvaardig is het niet. Ik blijf rechts van het raadhuis en dan het straatje links, dan het straatje links. Ik moet zijn op... 105. Eerst een tankje. De deur. En, en dan maak ik een stop. Dan maak ik een stop. Meneer Tadeus, wacht me al op. Tadeus. Tadeus is Tsjechisch. In het Pool heet hij Tadeus. Ja, ik weet het, ik weet het. Tadeus. En wat zegt u tegen meneer Tadeus? Het wachtwoord. En wat is het wachtwoord, meneer Marjet? Het was, het was, het was uh, Ja, ik heb mijn horloge vergeten. Goed. En dan krijgt u van meneer Taddeus datgene wat u hier bij mij moet brengen. En dan? Uh, ik, ik, ik weet het, dokter. Ik weet het. <clears throat> dan kijk ik of alles in orde is. Of er iemand loopt die ik ken. Dan rustig de straat op. En gaat er soms iets mis? Gaat, gaat er soms iets mis? No. Gaat er soms iets mis? Ja, ja, ja ik weet het wel. Ik, ik, ik weet echt wel hoe het verder is. Het wil maar alleen niet te binnen schieten. We kunnen er maar, beter van afzien. Vindt u ook niet, meneer Marachek? Och, als u, als u maar alleen maar even één woordje zou willen geven. Ach, waarom, meneer Marachek? We zijn er nu al meer dan een uur mee bezig en we zijn nog geen steek opgeschoten. U moet wel bedenken dat deze hele zaak alleen maar kan slagen als ik volledig op u rekenen kan. En wat betekent op iemand kunnen rekenen? Als je op iemand kunt rekenen, ontstaat er een situatie waarin de ene partner de ander volledig... Nou, wat? De ander volledig... ...kan ik u vertrouwen. Oh, Maar dokter, u kent me toch. Ik kan u niet vertrouwen, omdat deze opgave uw bevattingsvermogen duidelijk te boven gaat... Ik vind het vervelend om het u te moeten zeggen, meneer Mracek? Maar ik moet een andere medewerker zoeken. Hoezo een ander? Nou, dat is toch al duidelijk. Iemand moet er toch naartoe gaan? U, u wilt mij zomaar aan de kant zetten? Ach, u weet toch ook wel dat het geen kwade wil van mij is. Ja, maar niet op deze manier, dokter. U kunt me niet zomaar zonder blikken op blozen aan de kant schuiven. Is dat een bedreiging? Oh, lieve help, nee... Nee, zoiets kan ik me toch niet veroorloven. Maar, maar u moet het goed be begrijpen. Ik heb me er als een klein kind op verheugd dat er eindelijk eens iets beters voor me zou komen. Ik, ik kan met de mensen van de fabriek een weekend naar Polen gaan. En opeens vertelt u me dat u iemand anders voor die zaak wilt zoeken. Na nou, alles wat ik voor u gedaan heb, heb ik dat niet aan u verdiend, dokter. Be begrijpt u me toch niet... Stelt u zich nou eens in mijn plaats, dokter. Ik heb twee kinderen. U kunt me er toch niet zomaar uitsmijten. Je speculeert op mijn gevoelig karakter. Nou, dan zal ik het nog een keer proberen. Als ik maar ook een sprankje hoop had dat u het begrijpen kon. In die tussentijd had ik hetzelfde versje al aan een baby kunnen leren. Wat is dan nou toch zo moeilijk aan? Dan kijk ik of alles in orde is is of er niemand loopt die ik ken, dan rustig de straat op en gaat er soms iets mis. Hebt u dat? Is en mis. Snapt u het? Het rijmt, meneer Mracek. Het rijmt. Ja, ik weet het dokter, ik weet het. Het is een gedicht. Het is geen gedicht, meneer Mracek. Wat is een gedicht? Een gedicht is een spel met woorden uitgedrukt in metaforen dat een poëtische inhoud heeft. Een rijmpje is dus nog geen gedicht. Ja, ik weet het, ik weet het. Maar, maar, maar als het geen gedicht is, wat is het dan wel? Een mededeling op rijm. Die mnemotechnisch verwerkt is in zekere zin. En wat is mnemotechniek? Mnemotechniek is een wetenschap die het ons mogelijk maakt moeilijk te onthouden dingen door andere makkelijk te onthouden dingen te onthouden. Moet ik dat ook onthouden? Nee, meneer Mracek. Ik verlang alleen maar van u dat u uw opdracht onthoudt. En om het u makkelijk te maken, heb ik er een rijmpje van gemaakt op een bekend wijsje. Als u dus door allerlei nieuwe indrukken afgeleid wordt, hoeft u alleen maar dat wijsje te nuren. De woorden schiet u dan automatisch weer te binnen. En daardoor weet u dan direct wat u doen moet. Wat hebt u? Niet, euh, euh, niets, niets, niets. Alleen, euh, uw, uw klok heeft zo'n akelig geluid. Zeker buitenlands fabrikaat, hè? Meneer Mracek, Meneer Mracek, wij zullen het nog één keer van voren af aan proberen. Ja, dokter. Maar denkt u eraan, het is uw laatste kans. Ik weet het, dokter, ik weet het. Dus, wanneer gaat u? Zaterdagochtend. En wanneer komt u terug? Zondag. Zondag laat in de middag. En waar overnacht u in Polen? In Novikarus. Goed. Daar blijft u dus de hele zaterdag met uw collega's samen. En pas zondagmorgen, voordat u weer vertrekt, moet u zich met een of ander smoesje van ze losmaken. En dan? Ik blijf rechts van het raadhuis. En dan een straatje links. Dan een straatje links. Ik moet zijn op 105, eerst een tuintje, de deur, en dan maak ik een stop, dan maak ik een stop. Meneer nee. Tadeusz, wacht me al op. Wacht, we? Ik, ik heb mijn horloge vergeten. Goed, u krijgt die zending dus? En dan? Dan kijk ik of alles in orde is... of er niemand loopt die ik ken. Dan rustig de straat op... en gaat er soms iets mis... gaat er soms iets mis... Hm? zeg ik gewoon dat ik een buitenlander ben. Ja, yes. zo gaat het wel. Maar voor alle zekerheid doen we het nog één keer, meneer Maratchek. En om u eerlijk te waarheid te zeggen, ik zal pas helemaal gerust zijn als ik u hier weer voor me zie staan. Dus, wanneer gaat u? Zaterdagochtend. Wanneer komt u terug? Zondag, zondag laat in de middag. En waar overnacht u in Polen? Nou, Wat hier, hè? Wat? Ik zeg dat de bossen hier mooi zijn. Uh, ja, ja, ja, de bossen, de natuur. Nou ja, wat zou dat? Wat is er met jou aan de hand? Uh, met mij? Uh, niks. Ik heb alleen een beetje hoofdpijn. Ja, het is hier ook vreselijk warm. Lonski, heb je die draagbare radio bij je? Uh, zoek eens wat leuks op. Ja? Dat tikt wat. Hoor je het niet? Wat zou er nou tikken? Oh hier, dat is mijn bekker. Die heb ik meegenomen. Oh, dat hij zo'n lawaai maakt. Nou, vraag ik je. Je hoort hem als niet. Nou ja, ik, ik, ik weet dat niet waar het aan ligt. Maar de laatste dagen maakt iedere klok me stapel. Zenuwen voor de reis, jongen. Weet je wat jij moet doen? Jij gaat lekker een dutje doen... En die tas met die wekker, Kom we eens even naar de Zo. Hier is het wie. Oh. Wie een programma. Ja. Just ik blijf rechts. En dan het straatje links. La la la la la la la Op la la la la la la oh, ja. de deur. la la la la la la la la ...dat je daar aan het zingen bent. Hoezo? Ho, ho, Wie zingt er dan? <laughs> Moet je hem horen. Die zit met zijn neus tegen de ramen en ziet of hoort niks. Ik dacht dat je jezelf zat te praten... ...maar het verdekt zich dat je aan het zingen was. Ja, natuurlijk. Iets kinderachtigs over een straatje en een deur. Kijk, oh, jij bent niet goed wijs. Ik, ik, ik heb helemaal niet gezongen. K geen nood. <hijs> nou, waarom wind je je daar zo over op? <hijs> daar vind ik me niet over op. Hey, ja, ik vind me op omdat, om, omdat die radio zo tekeer gaat. Hé, hey, idioot, draai hem zachter of doe hem uit. No, no, no, nou, nou, nou, meneer Mraczek. Nou, je had toch minstens kunnen vragen of iemand er last van heeft? Waar maken jullie nou ruzie over? Natuurlijk Loenski weer. Zo, ik weer. Ik maak alleen een beetje muziek. Noem je dat muziek? Draai ja. toch aan toe. Laat hem toch met rust Mraczek. Oh, jij moet het nodig voor hem opnemen. Die knullen die groeien op van rat. In plaats van lekker gezond in het bos te gaan wandelen, ja. lopen ze in die enge, nauwe broeken rond. Hebben gaan altijd een transistorradio bij zich. En ze luisteren iedere vrije minuutjes hebben naar jazzmuziek. En vallen nog oude vrouwen, dan ook. Ja, dat kun je iedere dag in de krant lezen. Waar nou, ja. heeft hij het over? Misschien heeft hij wel een zonnesteek. Houd jij je misselijke opmerkingen voor je lunchtie? Als ik vroeger, in de tijd toen ik nog leerling was... zulke dingen gezegd had tegen iemand die veel ouder was dan ik... dan had ik een paar flinke draaien om mijn oren gekregen. Ja, ja, ja, dat kennen we, meneer Maradzek. In uw jeugd zaten de handjes heel wat losser dan nou, hè. Het is eigenlijk een wonder dat u nog leeft. Loos oh. hem. Ach, Maradzek, laat hem toch... Jij zingt over een straatje. Nou, zeg ik hij... je voor de laatste maal. Ik heb niet gezongen. Goed, hoed, hoed, Dan Kalt heb je er, niet collega's. gezongen. jullie. Doe die radio uit. Ja. Collega's, ja. over een paar minuten zijn we aan de grens. Oh, en daarom oh. wou ik u nog een paar dingen zeggen. Ja. Ja. Kunt u me allemaal goed verstaan? Ja, graag. ja graag. Nou, u weet natuurlijk allemaal dat er al sinds onheuglijke tijden bijzonder goede betrekkingen bestaan tussen de Volksrepubliek Polen en onze Socialistische Republiek. De gevoelens van onderling begrip, gemeenschappelijke interesse en wederkerige solidariteit slingeren zich als een rode draad door de geschiedenis van onze beide volkeren. Er zijn natuurlijk ook een paar misverstanden geweest, maar daaraan waren nog wij, nog de Polen schuldig. Nou ja, u begrijpt wel wat ik zeggen wil. Nu gaat het eenvoudig daarom dat u daar in Polen geen stommiteiten uithaalt. Niet dronken worden, enzovoorts, enzovoorts. Gedraag u allemaal behoorlijk, zodat onze goede betrekkingen met Polen niet juist door ons zouden worden verstoord. Natuurlijk, kamerad ingenieur. We zijn toch geen kleine kinderen? Dat weet ik wel, maar ik moest het u toch zeggen. Uh, wat wil ik nog meer zeggen? Oh ja... Als de Poolse douane komt om de bagage te controleren, laat er dan geen... Uh, begrijpt u me vooral goed, kameraden, laat er dan geen chaos worden. Ja, nee, nee. Maakt u zich maar geen zorgen, kamerad -ingenieur. Kijk eens, een poong. Ja, en nog wel op twee benen. <laughs> Houdt u die leuke grapjes voor u, meneer Tverdijk? Goedemorgen allemaal. Goedemorgen, Goedemorgen uh, in kamerad. Ik ja. hoop dat de dames en heren het mij niet kwalijk nemen, dat ik u even laster moet vallen. Dienst is hem eenmaal dienst. Oh, Wij nemen niets ja. kwalijk. Oh, dat is erg aardig voor u. Heeft mevrouw niets aan te geven? Nee, helemaal niet. niets. Oh, jammer, anders had u me moeten omkopen. En waarmee dan wel? Nou, waar kunt u dat niet raden? Zo'n mooi vrouwtje als u. Gaat oh. meneer ja. oh. maar even te vallen? Ja. Oh. Dank u. Kijk, niet later? Ah, mooie vulpotlood hebt u daar. En nog wel eens even kijken. 7, 8, 10 stuks. Ja, ik, oh, ja. Eh, ik schrijf veel. Meneer is schrijver van zijn vak. Oh. <laughs> nou, dat is met ook geen iets van dek. Wat denkt hij eigenlijk dat hij hier voor die potloden krijgen zal? Ja, maar de douane schijnt het hier niet zo nauw te nemen. Och, waarom ook? Maar gelijk hebben ze. Bij ons valt niks te halen. Ach, dames, doet u toch geen moeite. <laughs> zeg, meneer Tjek, ik wed met je dat je je horloge vergeten hebt. <laughs> Wat? Kijk, <laughs> huh? jij zit me geloof ik te bespioneren, hè? Waar heb je het over? Ja, wat bedoelde je met die opmerking? Zeg, ben je nou helemaal stapel geworden? Wat is er toch met je aan de hand? Ik wou je alleen vragen of je niet vergeten hebt je horloge een uur voor te zetten. Het is hier in Polen toch een uur later? Oh, oh ja, ja, ja. Andere landen, andere zeden natuurlijk. <laughs> een uur voor ja, zetten. Ja, maak u even lastigvallen, hè? Uh, Wat wilt u? Een bagage. Geef hem die koffer nou. Uh, hey, ja, uh, uh, natuurlijk. Uh, uh, uh, uh, alsjeblieft, kameraad. Dank u. Ja, in ja, Nou, ik wens de dames en heren prettige dagen in Polen. Dank u wel. Dank u wel. Dank u wel. Geacht bureau. Van de president... Iedereen kan in de verleiding komen. Een eerlijk mens... Net zo goed als een oplichter. Alleen met dit verschil... Dat een eerlijk mens... Bij die verleiding... Angsten uitstaat... Waarvan de beroepsoplichter... Zelfs niet gedroomd heeft. Daar komt nog bij... Dat de menselijke gerechtigheid... Voor deze omstandigheden... Geen begrip heeft... En de beide misdaden gelijkberechtigd. Waarbij het zelfs tijdens de rechtszitting nog kan voorkomen dat de oplichter er beter van afkomt dan degene die van huis uit eigenlijk eerlijk is. En wat nu het beroemde hellende vlak betreft, geacht bureau van de president. U weet zelf ook wel wat het leven tegenwoordig kost: de kinderen worden groter. Stel een hogere eisen, maar je wilt het toch zelf ook niet bekrompen hebben. Kortom, de kosten van het levensonderhoud zijn niet geniveleerd, zoals ze dat in de krant noemen. Maar heel erg wordt het pas als iemand zoals ik op dat hellende vlak komt, iemand die, zoals men zegt, op de penning is. Ik schraap alles bij elkaar wat ik krijgen kan. Dat is nou eenmaal mijn aard, ik weet wel dat iedereen de fouten van zijn eigen karakter dragen moet, maar rechtvaardig is het niet, want als mijn aard mij er niet toe gedreven had, zat ik nu niet hier en was het nooit van zijn leven bij me opgekomen, ergens in Polen voor het een of andere raadhuis onder een klok te gaan staan en om me heen te kijken. Of niemand me gevolgd had. En doodsangsten uit te staan. Hoe het allemaal wel zou aflopen. Ik blijf rechts van het raadhuis. En dan het straatje links. Dan het straatje links. Ik moet zijn hoop. 105. Eerst een tuintje. De deur. En dan maak ik een stop. Dan maak ik een stop. Meneer Thaddeus wacht me al op. Is er soms eens brand? Dat u hier als een gek zat te bellen? Wie bent u eigenlijk? Mraček. Ik ben met de bus gekomen. Mraček? Ken ik niet. Wat heb ik met uw bus te maken? U bent toch meneer Tadeus? Ja. Ik ben... Ik heb mijn horloge vergeten. Aha. Komt u binnen? Eh, uh, Nou, uh, Adam, ik vind het leuk dat je bij ons aankomt. Ik heet geen Adam, meneer. Uh, maak je het goed, Adam. Vrouw, doe of u familie van mij bent. De buren, de buren, snap je? Oh, oh, oh ja, ja, ja, natuurlijk. En hoe gaat het met tante Anna? Anna? Oh, ja, die, die, die, die is jammer genoeg gestorven, ja. Ja, bij ons is er altijd wat. Zo, Adam, ga naar binnen. Het is alweer een tijdje geleden dat ze begraven is. Ach ja, je vergeet die dingen zo vlug, hè? Het is u misschien nog niet opgevallen, maar we zijn nu in de huiskamer. Oh ja, oh, oh, oh ja. Wel, uh, meneer Tadeus, ik ben hier gekomen. Ja ja. ja, ja, ja, ja. Het zit allemaal in die koffer. En ik zal dolblij zijn als die hele boel zo vlug mogelijk mijn huis uit is. Mijn buurman komt hier, meer dan mijn lief is... Neemt u die horloges meteen mee en dan dan vart, hè? Het is trouwens helemaal niet moeite waard. Ga die romslomp voor die patiënten. Wat, wat, wat, wat, wat voor horloges? Die spullen? U komt er hier om ons af te halen. Ja, natuurlijk. Dan, dan, nou dan, deze keer zijn het horloges. Hier. Kunt u de zaak meteen controleren. Ziet u? 250 stuks. 100 Ferro's, 100 doeksie. De rest zijn repa's kan ik kan ik even gaan zitten, Huh? Waarom? Oh, meneer heeft gisteren zeker te diep in het gekeken, hè? Ja, onze vodka is goed. Goed. Maar verraadelijk. Nee, nee, nee, nee, nee, ik heb niets gedronken. Het komt door die horloges, weet u, huh? Nou ja, <tus> wat, wat wat doet het er ook toe? Het, het zijn nou eenmaal horloges, maar maar ik vind het wel raar. ...uitgerekend horloges. Had u soms gedacht dat het paarden zou zijn? Dat is ook wat. Alleen maar horloges. Wat een hoeveelheid. Maar, maar, maar hoe moet ik dat spul nou vervoeren? In die koffer? Nou, dat, dat zal dan wel moeilijk worden... ...om hem te verstoppen. Nee, nee, nee. Die koffer blijft hier. U krijgt een zwemvest. Een, een zwemvest? Ja, speciaal hiervoor gemaakt. Kijk. Er zitten allemaal kleine zakjes opgenaaid. Daar stoppen we de horloges in. U trekt dat vest aan, de overhand eroverheen. Ah, dan... ah, schitterend idee! Ja, ja, ja, dat is het. Pak u dan nou de rommel in. Dan breng ik u naar buiten en dan zal ik. Welke wel, wel, wel, wel, wel, rommel? Die horloges. Ja, maar u zei rommel. Waarom haast u mij toch zo, meneer Tadeus? Wou u hier soms blijven logeren? Ja, neemt u me niet kwalijk, maar ik vind het heel vreemd dat u mij zo'n goud de deur uit wilt hebben. Ik. Uh, ik ben op het ogenblik niet in de stemming voor een, voor een diepzinnig gesprek. Tijd is geld. Ah, ja, en dacht u dat ik daarin tippelde? Ik begrijp helemaal niet. Meneer van... Tadeus, weet u toevallig wat nemo-techniek is? Huh? Nemo-techniek is wat ik nu ga zingen. Dan kijk ik of alles in orde is. Grote goedheid. Weet u heel zeker dat u gisteren niks gedronken hebt? Dat weet ik heel zeker. Maakt u oh. zeg maar geen zorgen. Oh. Maar weet u eigenlijk wel zeker... of die horloges allemaal wel goed lopen? Hm? Probeert u geen grapjes met mij uit te halen, meneer Thaddeus... maar antwoordt u me kort en duidelijk op deze vraag. Lopen die horloges of lopen ze niet? Waarom zou ze niet lopen? Ik wil u niet beledigen... maar ik verlang wel van u dat we de horloges controleren. Huh? Als ik dingen overneem, ook al is het smokkelwaar... Dan moet ik weten of ze onbeschadigd zijn. Maar dat is uw zorg toch niet? Neemt u dat vest nog mij. Pakt u de loges in. En hoop niet langer op. Die horloges lopen. Horloges lopen altijd. Waar bent u bang voor? Ik. Uh... Ik heb het er goed met u voor. Uh, heeft, u, heeft u misschien interesse voor een, voor een draagbare radio? Het is een, het is een hele goede hoor. Het is een Japans. Ik, ik heb hem van een, van een zeeman. Die, uh, ja, die zwerver heeft me wel afgezet, maar, maar u krijgt hem voor een, voor een zacht prijsje. Nou, ik ben hè? hier niet gekomen om een radio te kopen, meneer Tadeus. Weet u, als we het nou samen doen... Wat? Uh, maar u wil toch niet... maar Kunt u zich een vage voorstelling van maken hoe lang het duurt eer we 250 horloges opgewonden hebben? Ik weet het, meneer Tadeus, maar begrijpt u het dan toch? Tot vanmiddag hebben we trouwens tijd genoeg. Weet u, weet u dat werkelijk, meneer Tadeus. Goed, goed, goed zoals u wilt. Goed, vraag er mij. Oh, iemand als u moest ze eigenlijk vieren delen. Nou oh, goed. Goed, daar gaat hij dan. Zeer geacht bureau... van de president. Eerlijkheid in het werk... is nu eenmaal... een fundamentele eigenschap... van fatsoenlijke mensen. Dat zult u zelf ook wel weten. Maar het is eigenlijk... hoog tijd om de mensen eens mede te delen wanneer deze eerlijkheid op zijn plaats is en wanneer niet. Dat wil zeggen, wanneer je beter een oogje toe kunt doen. Ik heb namelijk het volgende bedacht, geacht bureau van de president. Omdat de mensen alles vaak net zo picobello willen doen als ze het thuis geleerd hebben, merken ze meestal niet dat dat langzamerhand tot stommiteiten leidt. Zo is het mij ook gegaan, want als ik me had laten overreden om een oogje dicht te doen, in plaats van zo verschrikkelijk precies te willen zijn, dan was ik nu niet hier, zeer geacht bureau van de president, en dan hoefde ik ook deze brief niet te schrijven. Oh, ik zou het allemaal nog wel verdragen, als die klokken het er maar niet waren... Ik weet wel, waar je mee omgaat, word je mee besmet, zoals ik al eens eerder opgemerkt heb. Maar rechtvaardig is het niet. Als ik als ik ook maar een flauw idee had gehad, wat me te wachten stond, had ik nooit die horloges opgewonden. Oeh, oeh, ik, ik heb gewoon geen gevoel meer, geen gevoel meer in mijn duim. 250 horloges... Ben u tevreden? Ja, alles is in orde. Ze lopen allemaal. En u ook gauw, hoop ik. Maar, meneer Tadeus, ik heb u toch niet verdacht... Oh, geen woord meer of ik begaan ongeluk. Hier, doe die horloges tot morgen in de koffer. Doe de koffer op slot. Anders vertrouwt u de zaak toch niet. Dan komt u morgenochtend vroeg die koffer maar afhalen. Klaar. Tot morgen. Hoezo? Morgenochtend? Mijn bus vertrekt over een uur... U maakt toch zeker een grapje, hè? Nee, ik maak helemaal geen grapjes. Het is volle ernst. Om één uur precies gaat de bus weg. Goeie genade. Wat is er? Begrijpt u het niet? Begrijpt u het niet? Doe de radio uit! Doe de radio uit! Oh, hoort u het nu? Hoort u het? Daar wilt u mee op reis gaan? Verdraait nog een toe met die tikkende symptomie aan uw lijf bent u een man reclame voor horloges. Wat, wat moeten we nou doen? De radio aanzetten gaan we mijn buurman wel eens aan kunnen brengen. En nu, wat u betreft pak u ook die toep in het zwemvest en verdwijn. Ja, maar meneer, maner ik kan toch niet zo de straat op? Met, met die koffer, met die tikkende horloges. De eerste de beste politieagent zou me aanhouden. O oh nee? Wat heb ik dan mee te maken? Waar hebt u trouwens over? Wie moest er met alle die horloges opvinden? Dan laat ik ze liever hier. Natuurlijk. En dat wordt alles natuurlijk weer een maand uitgesteld. En wie moet dat dan betalen? U, meneertje. En die rekening zal niet te mals zijn, dat kan ik u wel zeggen. Ja, maar dat gaat toch zo niet, meneer Tadeus. Meneer Tadeus, meneer Tadeus, wat wilt u nou eigenlijk? Hier blijven kan u niet. Betalen wilt u zeker ook niet. Daar hebt u de mensen geen woord over. Och, misschien, misschien kunt u nog een uitweg vinden. Ja, ik weet het. Het is mijn schuld. Ik had die horloges niet op moeten winden. Maar ik heb het toch allemaal goed bedoeld. U. U kunt me toch niet zomaar in de puree laten zitten. Meneer Tadeus. Ach, idioot. Ik zou één minuut over nadenken, maar geen seconde langer. En als ik dan geen oplossing weet. dan kunt u voor mijn part dan kunt u voor mijn wacht. naar hem aanlopen. Weet niemand van u waar hij naartoe is gegaan? Novi Kaloes is wel een klein stadje, maar. Bradsek is tenslotte vreemd hier. Maakt u zich maar geen zorgen, kameraad-ingenieur. Die komt heus wel. Hij weet toch dat we mee nu vertrekken? Ja, maar hij is ook niet komen eten. Misschien heeft hij hier wel een vriendinnetje. Maar <laughs> houd toch op met die onzin. Wie weet wat er met hem gebeurd is? We zijn tenslotte in het buitenland. Oh, daar komt hij aan. Daar, maar. Daar! Daar ben ik kiosk. Gelukkig. Nou kunnen we tenminste vertrekken. Als je me nou. Kijk eens, Marczak heeft een draagbare radio gekocht. Wat is er met u gebeurd, collega Amratzek? Oh, ik voel me niet goed. Mijn hoofd. Wat zegt u? Zet die radio is wat zachter. Ja, dat is het juist. Dat heeft met muziek te maken. Wat heeft die nou weer? Wat is er gebeurd, Marczak? Je koffer staat achterin. Ga zitten, dan kunnen we wegrijden. Dank je, Boedien. Nee, nee, nee, laat maar. Ik wil graag alleen zitten. Ik voel me zo beroerd. Wat heeft u dan? Mijn hoofd. Hoofdgriep of zoiets. Het is toch, hoop ik, niets ernstigs, collega Amracek. Zet die radio toch af. Dat kan niet. Waarom niet? Oh, omdat, ik, omdat ik rustig door te worden. Ik, ik, ik ben bij een specialist geweest. En die zei dat ik moest zien dat ik zo'n kleine radio kreeg. Hij zegt dat ik een aandoening van de zenuwen heb. En dat het beste geneesmiddel daarvoor muziek is. Anders kan ik zo in elkaar klappen. Nou ja, als jullie dus zo vriendelijk willen zijn... bemoei je maar niet met mij. Laten we maar gaan. Dat heb ik van mijn leven nog niet gehoord. Dat een dokter iemand een radio voorschrijft. Waarom niet? Hij is tenslotte bij een specialist geweest. Oh, je hebt tegenwoordig de gekste ziektes en de gekste geneesmiddelen. Nou, zie je maar weer, hè. In Polen zijn de dokters veel verder dan bij ons. <lacht> ik heb wel eens gehoord dat de koeien veel meer melk geven als de radio aanstaat. Nou, dat gaat voor Rasek in elk geval niet op. Nee, wel. ja, als hij zich er beter bij voelt. Maar in elk geval is hij hier niet alleen. Het is wel veel, hè. Dat lawaai van de bus en die radio. De trommelvliezen knappen, zowat. Hij kan hem toch wel wat zachter zetten? Dat vind ik ook. Mraatje, Zet hem wat zachter. Nou ja, iets zachter kan misschien wel. De bus gaat ook nog te keer. Wat zeg je? Huh? Nee, niets, niets. Ik, ik zet hem al zachter. Nou, collega's, we zijn al te laat. Is alles in orde? Goed, dan gaan we weer op huis aan. Ja. Wacht eens even. Wat is er? Tikt iets in de motor? Ah, het was niet. Ziet u wel, collega Verdijk, we gaan al. Ik heb toch heel duidelijk gehoord dat er iets tikte. Wat zou er nou tikken? Misschien tikte wel iets in jouw hoofd. Nou, nou, nou, maar, Jack. Beboeien jij je liever met je eigen hoofd, maar, Jack. En met dat snartgejank. Dat is muziek. En geen gejank. Maar ge ja, noem jij dat muziek? Vind u niet, mooi, meneer Verdek. <laughs> Lekker muziekie, toch? Oh, laat hem <laughs> toch kletsen. Wat heeft Wat voor smaak? hoempa orkesten en bier. Ach, oh, die heeft geen idee van de moderne tijd. Is het nog niet genoeg dat je ons hier vergiftigt? Ja. Ja, als jij iets niet begrijpt, dan is het meteen vergiftigd voor je. Weet jij nou maar verstanders de het ah. kijk. denken? Had hij zich nou niet lekker voelt? And now a liquor brandy that really deserves the name exclusive is world known medallion AOSP by Wilson. Oh, dat is me nou nog nooit overkomen. Zegt u nou zelf, kameraad Degenjeur. Zitten we in een bus met vakantiegangers of in een dingotongel? Wat kan ik eraan doen? Gooi oh, hem maar uit. Ik... Wij zitten hier op een kluitje voorin en hij zit daarachter. Prins Heerlijk is er eentje. Als er iemand uitgesmeten moet worden, ben jij er als altijd als de kippen bij. Meneer Verdijk, ik weet niet wat het voor een ziekte is... maar ik geloof dat u echt veel pijn heeft. Ja, dat zal wel, ja. Als ik die radio nog maar eens uit wil doen. Wacht eens even. check. Wat, is... wat zou je ervan zeggen, als we wat voor je gingen zingen? Ja! Zingen is ook muziek. En dan kan je die radio uitdoen. Krijgen we nou, moet ik er dan nog voor hem gaan zingen? Maar wel hard, hè? anders geeft het niks. Als iemand ziek is, is een zweet puur de beste en geen aria. Flijnt voor dek, laten we vader Jacob ja, zingen. Jacob. Ja, ook wel goed, alles is beter dan dat gejoel. Ook oh, dat nog. Wat is er? Eh, niks, niks. Zingen jullie maar verder. Collega's, collega's, collega's, wij zijn bijna aan de grens. Het lijkt me het beste dat u nu allemaal uw horloge weer een uur terugzet. Anders komen we straks in de war. Wat is hij nou weer? Hé, hey, wat is er aan de hand? Ik geloof dat hij in, in zijn hoofd geslagen is of zo. Collega's, wilt u zich langzaamaan voorbereiden op de grenscontrole? Oh, oh, oh, oh. Tussen, tussen de Polen en ons hebben altijd zullen we goede betrekkingen bestaan. En als er al een misverstand was, dan hadden nog de Polen nog wij daar schuld aan. Maar als ze me nu met die horloges snappen, is het beslist wel onze schuld. En daar kan zelf de minister van Buitenlandse Zaken niks aan veranderen. Daar komen internationale verwikkelingen van. Oh, Hitler die dingen hieronder, we hem maar op met tikken. Misschien is die douaneman wel doof. Misschien is hij dol op muziek en vraagt hij om de radio nog wat harder te zetten. Oh, wat ben ik al begonnen. Een grote goedheid. Daar heb je hem al. Zo, gaat uw gang. We zaten al op u te wachten. Goedenavond, dames en heren. Nou, nou, wat een gezellige boel is het hier met die muziek, hè. Nou, ik hoop dat u met de polen even zin hebt gehad. Nou, en nou. Ik dank u. Wilt u me nog altijd niet omkopen? Naar mij? U was toch twee dagen in Polen? Weet u het dan nog niet? Huh? <laughs> Zou u zo vriendelijk willen zijn, meneer? Ja, maak hem maar open hoor. Ja, ik dank u wel, ik <lacht> dank u wel. Hé, hey, la, la, Mooie pilovers heb u daar. He? En nog wel drie tegelijk. Ja, ja, weet u, dat komt omdat... Omdat u zo koudelijk bent, dat begrijp ik best hoor. Ja. Collega Mratzek, kunt ja. u nu misschien een ogenblikje uw radio uitdoen? Ja, ja, ja, ja, natuurlijk. Maar waarom ja. juist nu? Nee, nee, nee, ik doe, ik doe het nu liever niet. M -m Misschien een andere keer, hè? Ik read. Ja, wat is er met hem? Onze collega hier voelt zich niet goed en oh. hij zegt dat muziek hem kalmeert. Hij heeft de een of andere acute zenuwaandoening. Oh, laat u de radio maar rustig spelen hoor. Het is toch leuke muziek. Ja, ja, vindt u ook niet, ja? U hebt verstand van muziek. Dat heb ik direct al gemerkt. Ik zal hem nog wat harder zetten. En hier is mijn koffer. Alsjeblieft. Vero is, is elegance. elegance. Zero. Reliability Zero. is Reliability. Vero is precies. One minute for... Vero watch. Ja, stil eens even, stil. Stil. er <coughs> dat tikt er zo krankzinnig. Dat, dat, dat, dat, dat komt... Uit de radio. Oh, is dat een radio met een echo installatie Ja, nee, ik bedoel nee. La, la, la, la, la, la. Gaat er soms iets mis? Zeg gewoon dat ik een buitenlander ben. Buitenlander. Katschek, kom mee, de directeur wil u spreken. Ja. Hoe voelt u zich? Oh, nog altijd het hetzelfde. Ik dacht dat ik het hier in de gevangenis wel kwijt zou raken, maar niks hoor. Ik, ik kan me zo druk maken als ik wil. Als ik heel even stil ben, dan begint dat rare geruis in mijn hoofd weer. Tik, tik, tik, tik, tik. Net alsof ik die horloges nog altijd bij me draag. Heb je koorts? Nee, alleen maar dat getik. Dat is niet genoeg om op ziekenrapport te gaan. Nee, we zullen wel zien. Kameraad directeur. M'raadjek? Oh ja, M'raadjek. Dat bent u dus? Jawel, meneer. Met het oog op de omvangrijke bekentenis die u afgelegd hebt. met het oog op bepaalde omstandigheden. en met het oog op het feit dat u zich hier in de gevangenis bijzonder goed gedragen hebt. wordt u bij de modelgevangenen ingedeeld. Een modelgevangenen is een gevangene die een voorbeeld van voor andere gevangenen kan zijn. Begrijpt u dat? Jawel, meneer de directeur. Met het oog hierop heb ik een beoordeling over u aangevraagd. Die beoordeling wordt gegeven door alle vroegere medewerkers van de veroordeelden... ...en behelst zowel zijn goede als zijn slechte eigenschappen. In uw geval waren de goede eigenschappen in de meerderheid. Begrijpt u dat? Jawel, meneer. Met het oog hierop kunnen wij u bepaalde faciliteiten verlenen... Een faciliteit is een maatregel die het ons mogelijk maakt. de gevangenen dat werk te laten doen. dat hij vroeger in de vrije maatschappij ook al gedaan heeft. Nou kunnen we dat wat u vroeger beroep betreft. moeilijk doen. U was toch kwartier, is het niet? Jawel, meneer de directeur. Maar we kunnen ook iemand indelen bij het werk dat hij vroeger als hobby gedaan heeft. Begrijpt u dat? Jawel, meneer. Maar, maar mag ik misschien ook vragen. welke van mijn hobby's u bedoelt? De cipier zal u naar uw nieuwe werkplaats brengen. Zeer geacht, bureau van de president. Nou vraag ik u in goede gemoede. Is dat rechtvaardig? Om me na alles wat er gebeurd is. als beloning uitgerekend bij de horlogemakers te werk te stellen? U hebt geluisterd naar Horloges, een hoorspel geschreven door Karel Tsop in een vertaling van Lies Rutgers. De medespelenden waren: Maradzek, Dries Krein, de dokter, Jacques Snoek, Boudil, Janapon, de verdek, Onno Molenkamp, Lunski, Lex Gorel, de vooroukoa, Nels Snell. De reisleider Paul van der Lek, Taddeus, Paul Deen, gevangenisdirecteur, Wim Pauw, Poolse douanebeamte, Tony Foletta, een sipier, Kees van Ooyen, vrouwenstem, Joke Hagelen, en een mannenstem, Harry Bronk. De regie had Wim Pauw,